Lars militie met het NOS-journaal. Sigrid Kaag zit in een nieuwe ondersteunende raad voor vrede en stabiliteit in Gaza, meldt het Witte Huis. De raad moet een speciale vredesraad ondersteunen die president Trump voorzit. In de ondersteunende raad zitten ook de Britse oud-premier Tony Blair en VS-gezant Steve Whitcoff. Sigrid Kaag was eerder vicepremier in Nederland. Ook was ze VN-gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten. De Europese luchtvaartautoriteit adviseert luchtvaartmaatschappijen om niet te vliegen boven Iran. Aanleiding zijn de spanningen in het land en de dreigingen van de Amerikaanse president Trump met militaire acties. In Iran begonnen deze maand grootschalige protesten tegen het strenge regime. Daarbij vielen volgens een mensenrechtenorganisatie zeker 2500 doden. KLM besloot eerder al om het Iraanse luchtruim te mijden. In Utrecht gaat komende dag het onderzoek verder naar de explosies van afgelopen donderdag. Daarbij raakten enkele mensen licht gewond, ook is te veel schade. Meerdere mensen mochten gisteren weer terug naar huis. Anderen kunnen voorlopig niet terug. Volgens burgemeester Dijksma dreigen er nog steeds panden in te storten. Het Amerikaanse ministerie van Justitie begint een strafrechtelijk onderzoek naar de Democratische gouverneur van Minnesota Tim Walz. Ook burgemeester Jacob Frey van Minneapolis wordt gedagvaard. Volgens het ministerie hebben ze immigratiedienst ICE tegengewerkt. De twee waren kritisch over het optreden van de duizenden immigratieagenten. De situatie is gespannen nadat een vrouw van 37 is doodgeschoten door een agent van ICE. De kabinetsformatie gaat ook vandaag verder. Informateur Ledgert praat met de fractievoorzitters van D66, de VVD en het CDA... De drie partijen werken aan een minderheidskabinet. Deze week waren er gesprekken met de toekomstige oppositiepartijen. D66, VVD en CDA hebben die nodig voor meerderheden in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. De dag begint met veel bewolking, vooral in het noorden en westen van het land. Plaatselijk is de kans op wat regen. In de loop van de ochtend wordt het overal droog, bij een graad of elf. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Try to make me go to re- Mijn ogen dicht bit too slow. And so your heart has chose to close the door